Het weer, vannacht vrij helder en kans op mist, minimaal rond 10 graden. Overdag opnieuw zonnig, mogelijk met wat sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 in Limburg. Zondag ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 1 oktober 2011. Ik zeg dat er even expliciet bij, want op onze site nachtvluchten.fm... wordt deze aflevering nog 30 september genoemd. Maar we beginnen wel degelijk met een nieuwe themamaand... Deze is getiteld De Vitale Vrouwenmaand. en Het spits wordt straks tussen zes en zeven afgebeten... door de schrijfster Paula Gomes. Ze komt al eerder in de nacht naar de studio... om voorafgaand aan dat gesprek een voordracht te lezen. Die, die is door haar geschreven en voorgedragen... tijdens de Indië-herdenking op 14 augustus 2010. Dat dus later in deze nacht. Een andere dame van formaat passeert de revue... Tussen vijf en half zes, Germaine Groenier, radiopresentator en televisieregisseur. Ze was veel te jong toen ze op de datum van vandaag, 1 oktober, in 2007 overleed. Voorafgaand aan Paula Gomes een kort gesprek met Groenier uit 2003. De fotograaf Vincent Mensel laat twee uur lang van zich horen in een bijdrage van de VPRO. En we beginnen als van ouds met een aflevering van Vlucht in het Verleden. En daarin het dramatische verhaal van een van de overlevenden... van de Rassia in Putten op 1 oktober 1944. Vrijwel de gehele mannelijke beroepsbevolking... werd afgevoerd naar concentratiekampen. Na de oorlog keerde er slechts 48 terug. Precies 50 jaar na dato in 1994 was in een ontmoeting van de EO... Pim van der Hof in gesprek met de toen 67-jarige Jan van den Hoorn. Die vertelt hoe hij eigenlijk per ongeluk de dans ontsprong. Een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers... is op 1 oktober 1949 door koningin Juliana onthuld. Vanavond om 7 uur vindt bij het monument aan de Dorpstraat de herdenkingplaats van de Razzia. En we gaan nu dus terug naar het gesprek met Jan van den Hoorn, eerder uitgezonden in 1994. Een ontmoeting met de 67-jarige Jan van den Hoorn. Overlevende van de geruchtmakende Razzia in het Veluwse Putten... op de gedenkwaardige zondag 1 oktober 1944. Een ontmoeting op de boerderij waar hij nu nog woont. Ik ben hier geboren en ik heb hier kort bijna school gegaan. is in de kamer. Ja, ik ben hier helemaal ge geboren en getogen, zoals ze dat noemen. In mijn jeugd ben ik nooit ver weg geweest. Zelfs nog niet met vakantie, dat ik weet. Want vroeger was het zo, het was altijd maar werken, werken. En als je dan schoolvakantie had, dan moest je een beetje weer helpen werken. En je ging één keer naar Putten, naar de markt en één keer naar Nijkerk. En soms een keer mee naar de familie, maar dat was toch alles. Het was een hele slechte tijd in de jaren 30. Vandaar, mijn vader die ging er toen ook bij werken. Die werkte hier op Varenburg aan het zwembad, bij tijden, weet je wel. En dan moest ik, ik hielp mijn moeder altijd overal mee. S morgens met eieren wassen en, en alles wat meer. Het was een slechte tijd. En mijn zuster, die werkte op, op, op de stichting, of veldweek was dat. Die moest allemaal het eindjes toen in die tijd aan elkaar knopen. We moesten op een keer in school blijven. En wij wisten niet waarom. Het was zo heel eigenaardig, zo het hele klasje moest we in school blijven. En anders, als je nog wat kattenkwaad of zoiets gedaan had, maar ook niet... Toen zei de meester tegen ons, er zit zo kinderen... Jullie hebben geen schoolgeld betaald. En wil je dat vanmiddag meebrengen of morgen? Nou, man, je zag er zo tegenaan om dat thuis te vragen. Fijn, we hebben het gevraagd, en dus smiddags hadden ze wat allemaal bij er, Maar je dorst het niet te vragen. <laughs> ja, en, en misschien hebben ze het wel gekund, maar ja, dat was toen een rijksdaalder ja, de tijd was slecht. Ik had altijd dromen om zoveel mogelijk in het boerenwerk te gaan. Ja, dat had ik altijd, ik denk. En als ik niet zelfstandig, dan was ik toch eh, bijvoorbeeld bij boeren... of zoiets opgezocht in de landbouw. Dat lag me altijd bij. Het zei loonwerk of wat. Het, ik, die landbouw, dat interesseerde me wel, hoor. Dat vrije leven buiten. Ja. En ik had het altijd gedaan, want wij, zaten, wij hadden land in de polder... dus ik zat heel veel in de polder. Dat buitenleven, dat trok mij aan. En leren was er niet bij, want er was gewoon weg. In die tijd geen geld voor. Nee, dat was er niet. Het buurtschap Hoef is weinig veranderd sinds de jaren 30. Het ligt tussen het dorp Putten en Nijkerk in. Vlak bij het buurtschap Stenen Kamer, niet ver van Nulde. Aan de kloosterweg woont de familie van de Hoorn. Een kleine boerderij. Jan van den Hoorn is er ook geboren... en heeft al vroeg het bedrijf van zijn vader overgenomen. Het rustige landleven veranderde op 10 mei 1940... toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, maar nauwelijks... Dat gebeurde pas ingrijpend op zondag 1 oktober 1944. De week ervoor waren enkele Duitse officieren vermoord... in de Veluwse bossen rond Putten. Op zondagmiddag 1 oktober werd de hele Puttense bevolking opgedreven... naar het centrum rond en in de Oude Kerk. Jan van den Hoorn was een van hen. Zijn gevangenneming ging met veel verzet en geweld gepaard... Vele jaren heeft hij over die gebeurtenissen van die dagen niet kunnen spreken. Ik hoorde andere mensen op praten. Maar ik wilde dat per se niet. Ik wil gewoon weg. Ik denk, anderen hebben het er veel slechter afgebracht. Ik heb het al goed afgebraakt. Ik denk, maar vergeten. Ik wilde er helemaal niet meer over praten. Thuis ook niet, met niemand meer. Maar toen, ja, toen later ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. Vier keer over. Ja, en toen die longerst, die begon daar ook iets op aan te praten. Maar ik, ik zweeg over. Ik wilde nergens over praten. Maar toen ben ik later in het astmacentrum Heideheuvel terechtgekomen. Ja... En toen, heel langzamerhand ben ik erover begonnen te praten en dan moest je evalueren. En ja, dat kon ik niet buiten. Maar ik heb me een verzet hoor. Heel ontzettend. Vanaf je vierde jaar moest ik alles vertellen, zo'n beetje ongeveer. En hoe je, net als ik hier ook doe, de, ja, waar heb je gewoond? Hoe sta je tegenover je ouders? Weet je, hoe is. En dan ging je zo verder. Het oorlog, na de oorlog. Je huwelijk. Hoe is je huwelijk? En al zo wat meer. En het was in aanwezigheid van mevrouw. Die was erbij. Die moest er altijd bij wezen. Ik had het gewoon. Uh, ik wilde niet meer. Ik denk, ja, ik, ik denk altijd dat angstige gedoe over me. En dan kwam dit erbij. Ik was toen jong in die jaren naar de jaren na de oorlog. Je wilde met die andere jongens mee, je wilde alles. maar die hadden dat niet zo, weet je wel. Ik denk, vergeten. Ik wil er helemaal niet meer over praten. Maar ja, later ben ik erachter gekomen dat juist mensen die vaak het meeste meemaken, het minste praten. En zo is mijn ook geweest. Je gaat het uh, van je af, je gaat het vergeten, vergeten kun je het niet, echt niet. Maar je gaat het van je afzetten. En ik ben er hoofdzaken op teruggekomen toen ik het meeste oog begon te praten ben. Toen zijn we met het koor, zijn we geweest naar Lade Lund. Weet je wel, zingen nog gewoon met die gedachtenis toen. En uh, toen het terugkwam, toen vroeg er eentje aan, die deelde die blaadjes uit over lid wilde worden van de stichting. En toen zijn we lid geworden, maar daar stond onder... of je ook iets had meegemaakt. Ja, en toen heb ik gezegd tegen mevrouw... wat zou ik moeten doen? Zou ik het invullen? Zou ik het niet invullen? Maar dat dorst ik niet te laten. En toen heb ik het ingevuld... en toen ben ik er steeds meer om begonnen te praten. Jan van den Hoorn was een schooljongen van 12 jaar... op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. We waren s s'morgens behoorlijk vroeg op... en toen kwamen er allemaal vliegtuigen, hele escadrons vliegtuigen. En we zeiden, Zal het, zou het oefenen wezen? Maar ja, toch even later, toen kwam mijn vader thuis uit de palden van het Melken... en toen hoorden we dat de oorlog was. Dat Duitsland de oorlog aan Nederland had verklaard... En zo westen we toen dat het oorlog was. En toen lag alles stil, Ja, alles lag een beetje eigenlijk, in een soort paniek. We gingen afwachten wat voor houding zou het worden. Maar toen was die dag, die hele dag, hoorde je eigenlijk niets. Je zag wel het, de gewone Hollandse soldaten, de cavalerie, die lag hier weg en weer ingekwartierd. Maar tegen de avond, toen hoorde je steeds meer dat zware gedreun van die knollen. En toen hoorden we dan van de Hollandse soldaten... En als dat, dat aan de Grebbelinie was, dat daar die gevechten uit, uitgebroken waren. In de verte hoorde je dat gedreun. En toen s'avonds, toen ging uh, mijn vader, mijn moeder ging ook wel eens meer melk. en toen ben ik hier naar de buren gegaan. Ik vond het gewoon angstig. En toen stuurden ze me daarheen. Maar alles was zo stil, dus mensen stonden allemaal te luisteren. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, je had de oorlog eigenlijk de laatste jaren niet meegemaakt. Je, en je wist niet hoe zal dat nu zou gaan. Je zat in een soort spannende sfeer. Tot een paar dagen later toen die capitulatie En toen was het ineens weer rustig. Maar ja, een andere rust. Je was bezet gebied. Dat was die zondagavond toen we uit de polder kwamen. Dat was de derde dag voordat die capitulatie. Toen kwamen we uit de polder met mijn vader. Toen was ik ook meegegaan. En mijn zuster. En toen kwamen we hier aan de Alderse brug... en toen waren daar allemaal een rij soldaten. Gewoon gewapend, zo de pal erin. Maar ja, wij dachten eerst dat het Hollandse soldaten waren. En toen zijn we daar even bij die buren daar aangegaan begint. En die zeiden, nee, dat zijn de Duitsers. En toen zijn we zo bij een boerderij, door een dammetje en zonder weg, net of er niks aan de hand was, helemaal zo doorgereden. Ik keek ook niet op ons aan, maar het is een angstig uh, ietsje. Het is net alsof je tussen een soort linie zit. Je zag hier over de Rijksweg wel Duitse wagens en zo, maar verder niet zo. En de treinen, daar wel. Weet je wel, met afweergeschut en met goederenwagens erop en al zo wat neer. Dat zag je wel. Maar verder had je toen een tijd eigenlijk dat je er niet zoveel erg in had. Wel weer in dat, die laatste twee jaar. Toen kreeg je mensen die langs de wegen begonnen te trekken. Je kreeg het met de schieten van op de, met de vliegtuigen op de treinen en de spoorlijn bombarderen, toen werd het steeds spannender. Toen begon het eigenlijk hier eigenlijk pas de oorlog te worden. En je hoorde geregeld, hier het Palmbos oefenen, weet je wel, en zo wat. Nee, dat was heel betrekkelijk rustig. Je merkte, want je kon niet meer krijgen, je kon geen kleren meer krijgen... je kon geen fietsbanden meer krijgen en dergelijke dingen meer. Maar dat was over het algeheel, dat was over het hele land. Dat was niet hier alleen, hè. Ja. Ik was nog op school. Ik ben toen van school afgegaan. Toen. Ja, maar ik moest toen nog weer naar school. En de ging aardig was, je was zo blij dat je een paar dagen vrij had. Nu hebben we vakantie even tegen elkaar. Ja, het is nog heel bar. Maar toen die school weer begon, toen begon dat leven eigenlijk... Heel gewoon weer. Iedereen ging weer aan het werk. Dat, de, dat normaliseerde zij gewoon weer. Ja, alleen, je had die druk. We zijn bezet gebied. En dat, dat nam iets een druk op, op alle mensen, weet je wel. Ja, ontevredenheid iets. En er werd veel gepraat over de Hollandse soldaten, weet je wel. Over de oorlog die er geweest was. Dat ze het verloren hadden en alle dingen meer. We hadden hier, de eerste begonnen het al, Je had vee. We hadden hier kippen bijvoorbeeld. Je kon nog heel, uh, heel gauw geen voer meer krijgen. Alles werd afgedaan. En dat ging steeds meer door. Alles kwam op de bond. Het ging steeds uh, verder. Het werd steeds, uh, je kon bijvoorbeeld met de fiets. je kon zo zachtjes aan. Eerst ging het nog wel, maar je kon geen banden meer krijgen. Dus je begon steeds meer te ontdekken dat we in de oorlog zaten. Een echt bezet gebied. Er werd hier niet gevochten. Nee, je hoorde alleen een tijd later het oefenen van de Duitse soldaten... daar op Palmbos. regelmatig. Maar verder was het heel rustig. Treinen reden ook voor zover. Verder hebben we er echt niet zoveel in gehad in die eerste jaren. Alleen, uh, degene bijvoorbeeld die opkomen moesten om in Duitsland te gaan werken... bepaalde uh, lichtings, ja, dat hoorde je regelmatig. Dan had die bericht gehad of die had bericht gehad. Maar ja, die dook weer onder... En dat kreeg je steeds meer hoor. Dat was eigenlijk uh, het enge van de oorlog dat je aan zag komen. En wij hebben, de, dat wist niemand hier in de buurt, maar wij hebben Joden geherbergd. Maar niemand wist dat. En daar zaten hier bij die buren iemand die kende ons goed. En als hij wat had, dan bracht hij het altijd maar hier. <laughs> en er zaten hier meer, de, meerdere dingen. Bijvoorbeeld, ze hebben hier radio's gebracht die ze niet hebben mochten. Daar zaten de wapens moesten ingeleverd worden, jachtgeweren en dergelijke dingen meer. Ze zijn hier ook nog verborgen geweest. We hebben dat altijd maar blak stilgehouden. Maar ze zaten verborgen, niet in huis hier. Maar we hadden elders een schuilplaats En dan waren de bekenden, ik wil die namen niet noemen, maar die brachten ze hier dan. En zo ja... Het was hier eigenlijk een beetje gevaarlijk voor ons. We zijn ook gewaarschuwd door iemand. En tenminste mijn vader. Er kwam een man die deed hier nog wat handel wel eens... en die zei, dat gaat nooit goed zo. Maar oh, dat ging prima. Ja. Het begon eerst hier op de spoorlijn. Het begon steeds meer spannender te worden. Je dorst er niet meer overheen. Bombardementen namen toe. Je zag ook steeds meer vervoer met treinen, weet je wel. De onderduikers en zo namen toe. En alle dingen meer. Het werd gewoon gevaarlijker. Je ging nergens meer op aan. Ja, je leefde toch voort. Je moest er door. Altijd maar hopen dat die oorlog afgelopen zou zijn. Ja. Het was echt toen begon het een spannende tijd te worden. In 1944. Die vorige jaren was het ook overal oorlog. Andere streken Europa. Maar hier was het toch betrekkelijk een beetje rustig. Zaterdag kwamen de evacuees uit Arnhem. Weet je, toen gingen ze Arnhem. Dat is toen die, die parachutisten geweest. Die zouden toen Arnhem bezetten. En het leger zou doordringen. Maar die, die aanval die is afgeslagen. Toen, de, toen kwamen de evacuees uit Arnhem hier. op. En toen hoorden we alles. En dat was daarna al. Zo gebeurde dat. Die kwamen hier op zaterdag. En toen hebben we hier slaapgelegenheid gemaakt. Dus die mensen waren hier. En de, nee en toch, en toch had ik... Eh, hoe af dat was. Ik had zaterdagavond iets... Een voorgevoel. Ik, ik weet zelf niet. Wat gek is dat soms, hè? En we zaten zo te praten. En ik liep zo in de buurt met de jongens. Ik had, ik, ik had gewoon geen zin om mee te gaan. Ja, ik snap het gewoon niet wat het is ja ik, ik ben weer naar huis gegaan weer met die mensen praten was ook iets nieuws weet je wel nou en toen brak de, de zondagbraak aan en we gingen altijd naar de kerk ik ging alle zondagen maar we zaten zo te praten en dat liep allemaal zo lang uit en je kon de spoorlijn niet meer over toen moest je naar de kamer toe daar hield ze dan die noodkerk meer zo in die tijd maar we zaten zo lang te praten dat, dat kwam niet van ik bleef thuis en toen kwam een vriend die kwam hier hebben we eventjes hier thuis geweest. En later, dus na de middag, kwam hij weer. Maar toen kwamen daar mensen, hier van de weg, kwamen hier bij ons. Omdat er een paar overvalwagens over de weg Nou, daar hebben we ook eventjes bij gezeten, weet je wel. Daar achter, maar we zeiden, achter is niks aan de hand, valt dan mee. Maar we waren nauwelijks hier bij huis. Toen kwamen er ook drie Duitsers hier achter het huis in door het land. En toen zijn we weggevlucht. Maar we gingen weer voor de dag, weet je, je was jong, je was toch altijd moedig. Toen zijn we nog weer eventjes hier naar de Sienenkamersenweg gelopen. Met een hele club zaten we daar. Maar toen kwam even later, dat was zo omstreeks half vier, een vrouw. En die kwam uit Arnhem. En die vrouw zei, mensen, jullie moeten weg. Want ze pakken alles op, want een groot gedeelte is al weg. En dat was ook waar. En die anderen die zijn ijlings gevlucht naar huis. En misschien daarachteruit, meer het noorden. In. En ik maakte me niet angstig. Nee, en hoewel ik zaterdagavond van tevoren veel meer voorgevoel had als toen. Ik maakte ik denk, het valt wel mee. En ook mijn buurman, dat was Roosendaal... Die zei: maar, uh, We gaan niet runnen, weet je wel, het valt wel mee. Die deed ook heel kalm, man. Die pakte een pruimpje de bak. Ik draaide in een schatje. En ik ben hier naar huis gelopen, zo over een binnenpaadje heen. Maar ook dekselen, ik hoorde zo hevig schieten, weet je, al een keer. Zo overal, over, rondom. En de hond een keer gaan, ik denk, nu moet ik weg. En ik ben die deur ingevlucht. En daar zat een keldertje, zat eronder. Zo'n ouderwets keldertje was dat. Er zaten aardappelen in. En ik daarin. En deurtje dicht. Hoewel mijn vader tegen mijn mappen, waarom ga je weg? Zo is, weet je wel. Want ja, die vertrouwden dat toch niet meer. Maar ik erin, de gordijnen eroverheen, niks aan de hand. Maar dat verborgen, dat, dat, dat is een moeilijkheid voor mij geweest. Want ik hoorde met één ik hier de hond blaffen. En met één hier op de straat gestam van lazen. En ze kwamen recht door die deur in. En precies in dat keldertje rukte ze los. En toen zei ze: Trouwens. Het is ons echt een vraag geweest waarom. Waarom gingen ze niet eerst hier in Bakkeus? Waarom gingen ze niet eerst daar? Zijn ze ook wel geweest, maar ze kwamen rechtdoor hier. Dat is mij ook een vraag geweest. Dat blijven altijd van een beetje aparte dingen. Maar ze kwamen rechtstreeks naar me toe. En ze pakten me vast met z'n vieren. En ze begonnen tegen mij te schreeuwen van partisan. En dat woord had ik meer gelezen in een krant... Weet je wel, je hoorde hier al dit, het ondergrondse leger. Maar de partisanen dat lezen je af en toe, dat woord dat gebruiken de Duitsers. Toen maakte ik me eigen zo angstig, ik denk ik moet weg zien te komen. Maar ik was omsingeld hoor. En toen riepen ze schoenen aan. Ik denk dat is een mooi moment. En ik pakte klompen van de hilt af en ik weg tussen de Duitsers uit. Maar toen stond hierachter een hele rij. En dan moest ik tussendoor. En ik heb zo net op kan zwemmen, was zo gewoon. Een baantje zo moest tussendoor hoor. En ik ben gaan vluchten. Maar oh wee, ik was nog niet in graasland hier. Of ik hoorde heven schieten achter me. Toen ben ik over een heg heen gesprongen. Ik snap nog niet hoe ik erover kwam. Echt niet. Ik, ik zou het echt later niet meer kunnen. Maar ik ging er finaal overheen. En toen kwam ik op een weggetje. Dat heet het overwegetje. En toen kwam ik in de beek terecht. Maar toen hoorde ik zo schieten achter me. Ik denk, dan nou moet ik die duiker in, weet je wel. Ik denk, dan ben ik ze kwijt. Ik kreeg geen kans meer voor. Ik werd van voren ook omsingeld. Overal de Duitsers, overal, daar zijn, hier, overal waren de Duitsers. Ik denk, oeg, ik ben nooit weet ik wat me te wachten staat. Toen ben ik zo de sloot uitgekropen en met één mijn hand opgestoken. Ik denk, overgeven, dat is de enige weg. Ik denk, ik word doodgeschoten. En toen had ik nog een heel klein dingetje, van, van, dat had ik op school geleerd van Meester Klaassen, die was in dienst geweest. En die zei altijd: toen werd het, als het oorlog is, en dan vertelde hij wel eens iets over het soldatenleven. Als je vlucht moet je nooit rechtrennen. Altijd zich zag. dat heb ik ook nog gedaan hoor. Dat, dat viel me zo meteen er binnen. Maar het werd zo hevig en ik kroop uit die sloot omhoog. Ik denk die naar de vogels. Ik denk die zitten hier ook nog zat. Ik denk, die, ik was net of die vogels mij verraden, weet je wel. En toen ben ik uit die sloot gegaan en toen heb ik mijn hand opgestoken. En toen kwamen twee Duitsers kwamen naar me toe. Het waren jonge soldaten en die pakten mee. En toen zeiden ze tegen mij, ik moest mee. En ik werd grens in Duits spraken, maar dat verstond ik heel goed. En dan werd ik daar doodgeschoten, omdat ik gevlocht was. En ik ben uit angst gevlocht hoor, maar daar werd ik doodgeschoten. En toen hebben ze me weggeleid. Maar toen zag ik op die plaats, in die beek waar ik uitgekropen was... ik meende dat dat vogels waren, maar het blad was eraf. Dat waren kogels. Dus ze hebben mij niet probeerd dood te schieten toen... maar in handen te krijgen, omdat ik vluchtte. En toen ben ik weggeleid. Maar uh, dat is moeilijk. Heel moeilijk. Ik kwam toen in die groep terecht dan. En daar stonden ze met z'n twaalf om, om me heen. En ze hebben me helemaal betast. En toen kreeg ik een klap hier in het gezicht. Dat ik achterover ging. En dan vroegen ze geregeld maar... En ik kon ze niet goed verstaan, weet je. Ze schreeuwden zo. Dan over partizanen, weet je wel Maar de bedoeling die ik eruit trekken kon was... als ik bij de partisanen was, omdat ik vluchtte. En dan kreeg ik weer een stomp erachter in. Dan ging ik weer naar voren. En dan, dan riepen ze, sta waar je staat... En het laatst begonnen ze hier tegen te schoppen en dan maar weer. Die kruisen, dat ging zo verbazend, zo verbazend snel. En ik zei steeds maar, dat ik, ik wist niet, ik ben nergens bij geweest. Ik heb van bangheid mijn persoonbewijs nog laten zien, maar dat gaan ze zo terug niks mee te maken. En toen kreeg ik hier een stomp van dat geweer in de rug. En toen ben ik toch echt zo ver geweest, het is onbegrijpelijk, maar van angst dat ze me doodschieten zou, want ze dreigden zo zielend geweer... hier voor me, hier weet je, en hier. En dat was van hun kant, eh, om het eruit te krijgen waarom ik ook gevlucht was. Maar ja, dat, dat begreep ik niet. Maar ik ben echt van plan geweest om te zeggen dat ik erbij was. Dat ik erbij was geweest. Dat is toch wat? Nou ja, dan was ik helemaal... Eh... Maar ik ben zo ver geweest, hoor. Maar ze bleven ermee aan de gang En op een gegeven moment... Ja, wat er toe in je omgaat, ik, ik, ik kan dat niet vertellen. Ik kan één ding wel, wel vertellen en dat wil ik ook graag vertellen. Daar zit angst in, maar er zit ook opstand komt er in je. Ik dacht een ogenblik, het is misschien uh, een beetje wreed. Ik denk, als ik een wapen had, mensen versturen van alle twaalf gelijk. Ja, dat, is, dat komt eruit om je eigen. Ik zag een vliegtuig boven mij. Ik denk, ik wou dat ik erin zat. <laughs> en zo gaat het me door. En aan de andere kant, dan riep je om hulp. Ja, weet je wel, we weten allemaal wel dat het met ons leven niet afgelopen is. En dat was het ergste. Dat is het ergste moment. Weet je wel, het komt zo plotseling op. En dan ga je hem hulp roepen. Heb ik ook gedaan. Maar die, die twee gedachten die zo, zo, die, die zo wisselen met elkaar, vijandschap, weet je wel. En dan, ja, hoe moet ik dat toch verklaren? Maar het grootste deel, ik heb echt hem hulp geroepen. Want niemand kan je helpen. Het helpt niet. En of zouden er tien komen, of zouden er twintig komen... als er twaalf Duitsers om je heen staan, zwaar bewapend... daar komt niemand bij je. In begon houdend te spreken. Dat vond ik typerend. En die lijmen me nog eens warm om mijn voeten. Warm over het vluchten. Partisan hoorde ik. En ik hield steeds maar vol van niet. Maar ja, ik dacht, ja, ik word doodgeschoten. Die jonge soldaten hadden gezegd. Ik word... En ze zijn verder, die anderen die gevlucht zijn... zijn ook doodgeschoten, op, op, onmiddellijk... Maar ik heb nog een zwaar verhoor gehad, hoor. Daar. Ze vroegen zo snel, maar ik heb het toch een heel eventjes gestaan. Want ik zag die anderen hier, die werden opgedreven hier daar op het plein waar je straks in reed. Daar stonden al een heel stelletje, hoor. Ze hielden me een heel eventjes in bedwang. En dan had ik nog iets. Ik had een geluk gehad toen ze me zo betasten. Ik had van die blaadjes bij me van die Engelse zender... Radio Oranje, ja, die mocht je helemaal niet hebben. En toen ik vlucht hier in die beker, greep ze uit mijn zak... en zo onder gras, weet je wel. Die ben ik kwijt. Ja, anders dan was het helemaal hopeloos. Maar ze hebben mij gewoon voor gedachten gehad... als dat ik ergens schuldig aan was. Maar dat kan ik niet vertellen. Hoe? Op een keer zei ze, mas. En toen kwam voor mij de bevrijding. Al was het hevige oorlog. Dat is onbegrijpelijk, is misschien een raar woord. Hè? Maar het bestekende uitstel van mijn leven. En ik kreeg nog weer een schop tegen de benen. En toen kreeg ik twee zware munitiekoffers. Die wogen 20 kilo elk. Maar dat is voor mij bevrijding geweest. En waarom was dat bevrijding? Omdat ze me niet leven. Want dat is, dat is zo'n moeilijk moment. Ja, ik kan zeker waar. Ik vertel dat wel. Maar dat moet je gewoon zelf ingeleefd hebben. En toen zei ze... Mars, zei ze, nou ik liep vooruit die koffers. Eerst wogen ze niks hoor, want ik was zo blij dat ik weer voorwaarts kon gaan. En toen ging ik hier naar die andere koppel toe. En daar stond mijn vader ook en mijn zuster en hier uit de buurt allemaal. En toen gingen we richting dorp. Maar ik moest achteraan blijven lopen, achter de groep aan met die koffers. En een soldaat kwam ernaast me lopen. Ik was zo gewoon de verdachte. Maar dat ging voor de ene naar de andere. En ze schoten, weet je wel. of Ze riepen geen eens De mensen stonden ook ja, onmiddellijk stil. Ja, dat is er niet meer zo. Maar toen waren we over het spoor heen. En er lag van die grint op die weg. En toen werd het lopen zo zwaar. Want ik had geen droog mijn zakken. Alles was nat van zweten. Maar ik durfde ook niet te zeggen, ze worden zwaar. Maar toen zei Walter Rosenthal tegen mij... laat mij er eens eentje van je pakken. Want dat, dat wordt te zwaar. Ik gaf hem, oh, dat was niet waar dat was niet waar, ik was de man ik moest die dragen Ja, ze bedreigden zelfs Roosendaal nog dus ik kreeg hem weer toen zijn we verder gegaan en toen kwamen we daar hier aan die weg waar je nu straks vandaan kom rijden, aan de oude Rijksweg. Nee, weg noemden ze daartoe. en de, daar kwam nog een koppel bij vanuit Buisteren gegaan dus toen waren we nog langer en we liepen zo het fietspad op en in een keer moesten we allemaal stoppen allemaal stappen houden en ik moest er tussenuit komen Ik moest er tussenuit, ik moest midden op de as van de weg gaan staan met mijn klompen uit. Maar toen zei een Arnhems meisje tegen me, die had dat in de gaten dat er een Duitser bij me liep. Toen zei ze tegen me, ben je bij het ondergrondse geweest? Of ze zeggen, partisanen, zijn de Duitsers dan altijd? Ik zei, nee, ik ben daar niet bij geweest. Maar ik kon niet dat, al dat vertellen natuurlijk, wat er afspeelde. Toen zegt ze, denk erom, zegt ze, doe je best goed... want als je, er niet af, als je daar af, afgaat van die as word je doodgeschoten. Want die kon die Duitsers zo goed verstaan, die stonden dan met elkaar te praten. Ik heb mijn klompen uitgetrokken en toen moest ik rennen. Ongeveer 100, 150 meter misschien. Maar het was haast niet te doen met zware kavers over zo'n asje rennen. Maar dat moest, je moest je benen zo voor elkaar, netjes rechtop en dan rennen. En dan zaten ze achter, gingen ze me staan, zo met geweer... Dus ik dacht dat ze dat, dat, dacht, dat, dat niet kon. En als ik dan afweek, dan, dan, was, er wat, dan was het onherroepelijk. Had ik het niet overleefd, denk ik. Nee. En toen kwam ik aan het eind bij een groepje Duitsers. Mocht ik ze neerzetten, toen wezen ze me naar zo'n grote eikenboom. Die stond nog langs de weg. En ik denk, maar nu hou ik er wel aan. Ja, ik denk, ik ben afgeweken van, van die as van de weg. En ik zal er naartoe lopen, en toen zei ze: Mars naar de groep. En toen moesten we, ja, ik verstand alles niet. horen in dat Duits. En als ze schreeuwen, dat valt zoet tegen dan. Nu zal dat misschien beter gaan. Je hoort nu wat meer Duitse woorden, maar toen niet. We hadden helemaal nooit geen Duits gehoord. Ik ging weer in de groep, weer achteraan. En toen zijn we richting dorp gegaan. We wisten niet eens waar we heen gingen. En toen was er hier uit de buurt een man. En die liep vlak voor me. En die zong heel in zijn eigen zo'n leuk deuntje. Wat ze altijd zongen toen in die tijd. Het hele regiment gaat naar die leuke tent. Dat was iets, ja, dat was een volksdeuntje, weet je wel. Ja, je moest er maar wat van maken. En toen zei er één man, kun je nu nou zingen? Toen zegt hij altijd moet houden. En toen gingen we richting dorp, en toen kwamen we in het dorp, en dat was afgrijzend daar. Allemaal mitrailleurs, andere wapens stonden allemaal langs de kant van de weg, weet je wel, bezet met de Duitsers. Nou, en we liepen zo door, en dat heb ik nog vergeten, we mochten ook niet achterom kijken. Helemaal, altijd maar vooruit. En toen zijn we de dorpstraat zijn we doorgegaan, en toen kwamen we bij de kerk, onder die boompjes door. En er waren vrouwen, alles, mannen, kinderen, door elkaar heen, alles werd opgedreven. En toen werd ik er weer achter vandaan gehaald achter die groep en tegen de muur opgezet. En er stond een rij, stond zo. En die andere rij, om dat café heen, die stond zo naar voren met de gezicht naar de muur. Ik stond precies op dat hoekje. En toen was mijn vader en hier, die buren waren allemaal in school. En toen zei ze, weer, ik moest er weer vandaan, ook in de school. Ja, ik was al blij dat ik daar ook weer vandaan was. Het was een, twee, een derde bevrijding voor me. Want er tegen die muur op, dat maakte me weer angstig hoor. En toen hebben we daar die hele nacht opgeplakt in de school gezeten. En we praten wat met elkaar. De ene zei, dit zou gaan gebeuren. En de andere dit. En de andere had hoop. De andere had geen hoop. Maar we wisten het geen van allen meer. En het was suk, helder, uh, maan En toen begonnen die gal hier, de vliegtuigen. Die kwamen over en van die escadrons... zo hier over de Zuiderzee, richting Duitsland. Ja, en het was ons. We zeiden tegen elkaar... Het klonk ons eigenlijk als muziek in de oren, gekkeling dat, hè? maar het is toch zo. En je wist toch heel goed dat daar ook mensen waren die onschuldig waren. Dat wisten we ook allemaal wel. Maar allemaal zeiden we tegen elkaar, ploegen, maar jongens, weet je wel. Ja, dat is nu, wat is nu een mens? Dat kun je nu echt zien als een mens naar buiten komt, wat of je dan is. Of zijn we nog zo christelijk opgevoed? Maar ja, dit was een stukje anders. We en je kwam in een vijandschap, in een angstige vijandschap kwam je. Wat zal er gaan gebeuren? En dan komen die dingen naar buiten. Dat heb ik straks ook verteld hier, daar. Hoe of dan, Hoe of je aan de ene kant ga je roepen... en aan de andere kant dan treed je een vijandschap op. Ja, dat zijn twee dingen die kan ik zelf moeilijk verklaren... Mannen zaten in de school, een gedeelte tegen de muur op... is tegen de muur op blijven staan. En dan wat zijn er in de eierhal geweest. En de vrouwen zaten in de kerk, die werden in de kerk gedreven. En die hebben, die zijn, toen heeft Domini Holland nog met ze gesproken... en toen zijn die vrouwen die zijn losgelaten omstreeks acht uur half negen. En toen zijn wij uitgedund. Toen konden er wat uit naar die oude kerk. Kregen wij ietsjes meer ruimte. Niet zoveel, maar toch wat. En toen hebben we daar die nacht afgewacht, zo in spannende houding, hoor. En toen werd de andere dag, s morgens, om half negen... toen kwamen ze weer aan de deur... en toen moesten allemaal moesten zich melden van 18 tot 50 jaar. Die moesten eruit. En die zijn er ook uitgegaan, hebben zich opgesteld. En toen boven de 50 jaar. Maar toen bleven wij zitten. Ik was 17 jaar, dus ik ging er niet uit. En nog een groepje, heel groepje, hoor... Ja, ik weet niet precies meer hoeveel of dat was, hoor. En we stonden daar in wachtende houding. En toen kwamen ze weer bij ons. En toen moesten wij eruit. En toen zeiden we, we moesten ons opstellen bij die mannen van 18 tot 50. Maar we waren 17 jaar, maar toen moesten we er wel bij. Nou, en toen zijn we achter elkaar aangelopen. Er gingen er drie voor me uit. Ik dorst er eerst niet goed uit. En toen was er één hele bekende die tegen me zei... gewoon, Jan, kom joh, je moet eruit. Maar ik dorst haast niet. Ik had teveel angst ermee meegemaakt zonder ze... En ik ben ook achteraan gelopen. We gingen tussen de Duitsers door. Die stonden zo om en omgesteld tussen die rij. En ik liep zo door. Die jongens liepen naar het marktplein en ik liep zo. Ik snapte niet goed. Ik durfde ook niet te vragen. Echt niet. Ik had niet het lef. Enigszins om te vragen, moet ik ook daarheen? Dus ik liep de kerk in. En toen kom ik in de kerk. Toen zei een man tegen me, toen zei hij, je bent hier verkeerd. Toen zei hij, want je moet daarheen en toen keek ik zo door dat raampje... want ik was naar de galderijen gelopen, hoor. Door het raampje en werkelijk, daar steden die andere jongens. Ik denk, ja, dan moet ik weer terug. Ik weer terug naar anderen. Maar ik dorst me niet te melden daar. Echt, ik kon het gewoon niet. Het was net of er zo'n zo hele muur voor me stond. Ik kon het gewoon niet, ik dorst het ook niet. En dat kan ik niet, echt niet verklaren, die twee puntjes niet, wat dat geweest is. Ik kan het gewoon niet. Ik kan niet vertellen, ik kan niet verklaren hoe ik dat, daar... Toen kwam door die kerkdeur heen, daar komt geen wijsheid... daar komt geen moed bij of dit of dat. Nee, dat, dat wil ik niet. Het was zo, zo onbedacht. En dat ik me weer gaan melden zou... het was net of ik gewoon zo'n botsen muur... ik dacht het gewoon niet. Het was een angstige muur. Toen kregen we, zaten we er allemaal in die kerk... ja, ik moest ook blijven zitten... En toen kwam mijn vader nog weer bij me... en nog een paar ouderen hier uit de buurt bekenden. En toen kwam dominee Holland naar voren. En die leesde dat eerst af. Weet je wel, als er mensen waren die wisten wat er gebeurd was... of die dan naar voren wou komen, dat moest die man noodgedwongen. En toen kwam Floride. Ik denk dat hij SS-commandant was. En er stond er nog een naast hem. En dat meen ik dat Christianse was. En ik geloof het ook wel. Maar dat kan wezen dat dat een ander is geweest. Maar het was toch een hooggeplaatste Duitser die het bevel heeft gegeven. En die, en die verklaarden dat wanneer de daders kwamen... dan zouden ze allemaal worden losgelaten. Maar er kwamen geen daders. En toen op dat moment dat er niemand, niemand zei er wat... en toch klapte ineens de vrouw... maar ik denk dat dat een beetje paniek is geweest, hoor. Dus dat moeten we echt niet beschouwen als een vrolijk geklap... maar dat was meer... Ja, ik, ik geloof echt waar... mensen waren allemaal zo gespannen, weet je wel... en dan doe je wel eens wat wat misschien uh, beter niet kon, maar goed. En dat was afgelopen, dus... we gingen gewoon... toen kregen we, we te horen dat de ja, anderen, die mochten er weer uit... we mochten er weer naar huis toe... Maar ik zat met het idee, ik was verkeerd gelopen, daar bleef ik mee zitten. Ik denk, zegt hij, mijn vader, zou ik me nu nog melden? Toen zegt hij, nee, beter dan de laatste half, dan de eerste. En toen ben ik meegelopen, anders had ik op dat laatste moment... het is onbegrijpelijk, had ik me nog weer aangemeld om naar die groep te gaan. Want ik was verkeerd. Ik denk, nu word ik, als ze me onderweg aanhouden... ik denk, dan word ik doodgeschoten weer. Dat zat me zo in, van die daars van tevoren... En ik heb het niet gedaan. Ik ben gewoon met mijn vader meegelopen... en nog iemand hier uit de buurt. En die man die zei, laten we maar binnen doorlopen, weet je wat... door die meng heen daar, hier de pand. Toen zei mijn vader, nee, we houden gewoon de weg. Dan is er niks aan de hand. En zodoende ben ik weer thuis gekomen. En toen ik thuis kwam, was mijn moeder niet thuis... Want die was al naar de schoon toe. Want de mensen hoorden dat die mensen allemaal naar het schoon toe gingen. En daar konden ze dan nog wat afscheid nemen en zo wat. En mijn moeder hoorde dat. Maar ja, die mensen waren nog wel in putten hoor. Maar daar konden dan die vrouwen nog afscheid nemen. En mijn moeder was ook niet thuis. En die is weer thuisgekomen. Ja, die mens, die, die, dat mens was ontzettend blij. Maar ja, we zaten de hele dag hier zo verbouwereerd. En toen die 2e oktober... Dat was toen alweer onmiddels die 2e oktober. En we wisten wel dat die boer zou verbrand worden. die huizen verbrand van die kant de straat. Dat, ging ook, dat zou ook gebeuren. Maar hier niet. Maar Ja, toch waren hier nog mensen die droegen de boel er ook uit. Maar dat had niet gehoeven. Het was aan die kant de straat en het dorp. Ja, in het dorp zijn er verschillende huizen afgebrand, hoor. Hoeveel weet ik niet meer? Ja... Maar ze meenden toen dat het hele dorp zou afgebrand worden, maar dat is niet gebeurd hoor. En toen, die 2 oktober was dat, toen liepen hier nog die schildwachten. En s'avonds ook, en toen ben ik in, in een plaats gaan liggen, een, een onderduikplaatsje. We hadden een heel leuk plaatsje, ik denk, dan kan ik tenminste zien wat er gebeurt. Maar ik zag die vlammen wel opgaan. Maar ik had geregeld mijn gedachten bij die, bij die mensen. Weet je wel? Ik had dat allemaal zo meegemaakt. Ik hoorde bij die groep en ik was eraf geraakt. Ik, ik, ik viel in een, in een eenzaamheid. Ik denk, hoe zal het dan met die jongens wezen? Hoe zal dat gaan? En al wat meer. En dan wens je zo... Ja, het is ongelukkig. Aan de ene kant was ik blij dat ik erbij vandaan was... En aan de andere kant, dan hoor je, je hoort erbij. Dan dus moet je zo, wil ik dat verklaren... als ik bijvoorbeeld op een vereniging ben en ik ben er niet... dan heb je gedachten toch bij die vereniging, waar je ook bent. Je hoort erbij. En dat is met een zang precies hetzelfde. Dus zo was het, zo. je hoort erbij, die groep, weet je, wat, je Je had het lief en leed al meegemaakt. En ik was er tussenuit. Ja, ik viel in een soort eenzaamheid... En aan de andere kant ben je blij dat je er tussenuit bent. Maar ik, kon, ik, ik, kon, ik zat altijd maar terug te denken... hoe is dat daar toch gegaan? Hoe kan dat toch? En dan vroegen ze, man, hoe kom je daar tussenuit? Ik zei, ik weet het niet. Dat hebben ze jaren later nog aan me gevraagd. Hoe kan dat nou? Zelfs hier in het dorp kwamen er wel eens mensen bij me. Later praat je er wel eens over. Als ik in fysiotherapie of waar ook zat... dan zei ze, man, hoe heb je dat gered? Ik zei, ik heb niks gered. Nee... Ik kan er geen antwoord op geven. Dit is van hoger Ja. Ik ben de hele winter helemaal nergens geweest. Ik bleef wel thuis, weet je wel. Ik deed wel wat werk enzovoort. Altijd, maar ik ben nergens geweest. Ik dorst gewoon niet. Want ik had toen dat persoonbewijs toen wij eruit moeten... ik kreeg nog een stempel ook op dat persoonbewijs. Waarom? Dat wil ik ergens niet. Dat heeft er altijd op blijven staan. En ik ben gewoon... Ik, nee, ik dorst nergens heen. De toestand liet dat ook niet meer toe. Ze begonnen treinen te beschieten. Je kon haast ook niet meer in het dorp komen. Kerk hielden ze dus ook hier kort bij, hier in school... En het, het werd zo spannend allemaal, weet je wel? Het was toen echt oorlog werd het hoor. Tot op zekere dag, tot net voor de bevrijding. Ja, en toen vielen we weer in een tweede terreur. We zaten, <tie> toen was ik weer eventjes. Waren we hier, tot hier daar die weg waar die auto heen gaat het was maar een eindje, hoor. Ik kwam we nog eens even bij elkaar daar. En toen kom ik terug, ik ging in huis... en mijn vader die zat voor het raam een scheur kleine blaadjes te lezen... en de koeien had hij net aan het voeren. En in één keer staan we daar zo... en er kwamen drie soldaten hier voor het huis heen. En toen zei mijn vader... Hé, hey, wat hebben die een vreemde, een vreemde pakken aan, anders als de Duitsers. Maar we zeiden, dat zo wel iets andere. Kijken we verder heel niet naar. We gingen even later buiten. Daar komt de landwacht, hier gewoon een dan gewoon één man... Toen zegt hij: Wat ligt daar? Toen zei mijn vader: Dat weet ik niet. En wij er naartoe, want toen lagen er twee handgranaten: één daar en één daar. Toen zegt hij: Waar komen die wapens vandaan? Toen zei mijn vader: Dat weet ik niet. Dat zoeken we dan wel uit. Zeiden. En hij ging er mee, hij laadde ze op. En die ging er mee, want de landwacht. En er lagen ook nog andere, hoe noem je dat? Gendarmerie of zoiets. Er lagen op Vanenburg en daar ook twee boerderijen, een kwartier. En dat duurde maar eventjes. We stonden zo en toen kwamen daar drie landwachten hier van de buurman af. Die hadden daar opgesloten gezeten, maar dat wisten wij niet. En die zijn eruit gebroken in een schuurtje. En die kwamen ook bij ons. Maar die gingen ook weer weg. En... Dat duurde Maar eventjes, daar kwam een hele groep aan. Daar kunnen we veertig man geweest zijn. We zagen ze lang aankomen. Toen zegt mijn vader, nou begint de terreur. Ja, we waren toen echt bang hoor. En we werden ze hier allemaal helemaal omsingeld. We werden het huis uitgehaald. En alle vier, mijn vader, mijn moeder, mijn zuster en ik... tegen de muur opgezet. En toen moesten we zeggen waar die waters vandaan kwamen. Maar we wisten het echt niet. En toen zegt, van omhoog, dan gooien we de boerderij in brand. En niet de koeien eruit. En dan zouden ze zien wat er met ons gebeurde. Ja, mijn vader zegt, ik, ik weet het niet, die heel gewoon vol, ik weet het niet. Toen vroegen ze aan hem of hij wist waar die mannen zaten die hier voor het raam heen gekomen waren. Ja, dat heeft die man ook, of je daar op het idee kwam, toen zegt hij, die zitten veel korter bij als jullie denken. En ze grepen naar de geweren in de aanslag, ze hebben hier alles afgezocht omheen, en ze zijn weggegaan. En wij konden in huis, en ze schreeuwden ons toe, we hoorden er wat meer van. Dat was zo afgelopen. Maar zei, zo, ja, ze raakten zelf in angst, geloof ik, hoor. En we kregen geen bericht, maar we hebben een hele spannende avond geweest. Want als ze zeiden, we hoorden er wat meer van. We zijn hier blijven zitten. We hebben overlegd, moeten we weggaan? Waar moeten we heen gaan? Hier bij de buren zaten ze net zo. Want toen waren ze opgesloten geweest. Dus we waren alle twee zaten met hetzelfde eigenlijk. En s'avonds om acht uur kwam hier een landwacht heen. En toen zijn ze daar vrijgesproken. Wij zijn niet vrijgesproken. Nooit en ten nimmer. Dat was zondags voor de bevrijding. S'maandags kwamen ze nog weer hier. En kwamen ze nog weer naar mijn persoonbewijs kijken. En dat gaf ik. Ik denk, nu ben ik weg. Ik denk, nu, nu is de heer meer aan. En toen vroegen ze nog aan mij waar dat stempel ervoor op stond. Weet je wel, ik had er een stempel op staan. Ik zei, dat hebben de kinderen gedaan. Ja, ik moest wat praktiseren. Ik denk, anders dan gaat het mis. En die keek me aan. Ik denk, nu gaat het valt. Dan nemen ze me mee. Maar nee, ze liepen weg. En ze hebben al een paar fietsen meegenomen. En het was afgelopen toen. Nou, en toen s'avonds. Toen begon dat geschiet hier. Toen hoorden we die granaten. Toen, kwam, toen werd het oorlog. Kwam die bevrijding kwam kortbij. Ja, je weet niet precies wat er aan de hand is. En toen zijn we de volgende dag. Hebben ze hier gevochten hier. Daar, hier is het in de kamer, vlakbij het Nulde. En toen hebben we hier. Ik heb daar. In een gat gelegen, ik ben thuis gebleven. Mijn vader en moeder zijn hier nog naar de buren gevlucht. Die hadden een veel beter schuilkelder. En toen was de bevrijding er. Maar het is heel ontzettend Ik was zo blij dat die bevrijding er was. Ik had uh, te veel spanning ermee gemaakt. Hm. Verder begon het leven wel gewoon te functioneren. Maar je houdt iets over je. Ja, ik heb dat meegemaakt. Waarom heb ik dat apart meegemaakt? Je, ik, ja, ik, ik vond het zo eigenaardig. Ik bleef het toch inwendig. Ik liet het nooit blijken. Iets anders dan een ander. Ik heb altijd dat idee bij me... Ik, uh, ja, en als je het vooral als je jong bent en je, moet, je hebt zorgen, je moet door de wereld heen. Dat, dat, je moet werken, je moet alles. Ik heb later nog veel meer andere dingen meegemaakt, maar ik had toch iets altijd over me, ik ben gered. En dat is mij altijd bijgebleven. En daar wil je altijd niet aan. Een mens leeft daar altijd niet. Nee, zo is het niet. Dat zeggen de mensen wel eens. We hebben altijd uh, geloof, maar zo is het altijd niet. Maar toch heb ik altijd iets overgehouden. Ik ben gered. En waarom? En dat is me heel sterk bijgebleven. <tacht> en later, als we dan op het mannenkoor... dat lied eens zingen zoals ik ben. Ik heb anders niet. Dan heb je dat tweede vers. Daar staat in. Van buiten vrees, van binnen strijd. Ja, dan, dan komt dat allemaal als een puil weer boven. weet je wel? Ja, dat, dat hou je toch. Ik was altijd nog wel eens blij als ik bij mensen kwam. Waar je dus zo, zo over praten kon. En die heb, die heb je gelukkig heb je die wel gehouden. En ja, dat zijn meerdere dingen, weet je wel, uit het leven. Ik heb later veel in het astmacentrum gezeten. dan heb je altijd bij mensen blij als ik bel wel eens hier of erheen of ze belden hier. Dat heb je toch altijd: dat je met mensen spreekt die hetzelfde hebben meegemaakt. Maar het meeste heb ik er toch over kunnen praten altijd. Dat is geweest met Rosendal. Die kwam elk jaar hier met oktober. Ik kwam hier altijd wat eieren halen. Ik vertel het me heel gewoon zoals het is. En dan altijd eventjes praten. En, dan kwam ik. en als ik naar buiten was, dan zegt hij, kom hier eventjes. Zegt hij, Want het is zo weer 1 oktober. Ja, die praten er ook graag over. Ja, ja. Ik heb altijd mijn verwondering op die man aangezien. Tot het laatste toe dat hij me daar zo heeft willen helpen. Ja, dat blijft dat altijd. Hij leeft niet meer, maar daar blijf je altijd bij. Ja. Psalm 103, het tweede vers. Eerste ook aan, maar vooral in het tweede. Die in de nood uw redder is geweest. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Ja, vergeet ze niet. Het is God is u bewees. Ik had vertrouwen dat er één was die mij altijd gered had. Ja. Jan van den Hoorn in een aflevering van Een Ontmoeting. Een bijdrage van de EO eerder uitgezonden in 1994. Pim van der Hof was in gesprek met hem. En dat is precies 50 jaar na die rassia in Putten op 1 oktober en 2 oktober geweest. Vanavond vindt in Putten om 7 uur de herdenking plaats bij het monument aan de Dorpstraat. In 2008 verscheen van historica Marleen van Westing het boek De Kinderen van Putten. De racia van Putten is al talloze malen beschreven, maar bijna altijd door de ogen van buitenstaanders. Marleen van Westing laat De Kinderen van Putten zelf aan het woord. Bij wie de gebeurtenissen levenslang sporen hebben achtergelaten. Het boek wordt omschreven als een waardevolle aanvulling op en soms een weerlegging van... De heersende ideeën en beeldvorming in de literatuur van dit drama. Dit is Radio 1. U luistert naar Vlucht in het Verleden bij Max. Het is bijna drie uur. Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met Nachtvluchten in de komende twee uren. Een aflevering van De Avonden. En daarin zijn we op stap met fotograaf Vincent Mensel. Heel graag tot zometeen.